Het nuilt, het spuugt. dit is het zuur van de beugels. De notabelen van onze stad zijn volledig van het padje af. Na het plaatsen van een uitkijkkonijn in het Valkhofpark is het deze week het groene hert dat ze naar voren schuiven. Jawel, een groen hert, het moet niet gekker worden. Ik kan me zo voorstellen dat er momenteel kuddes van die groen oplichtende beesten grazen rondom de kerncentrale in Fukushima in Japan, maar hier in Nijmegen. Het is de week van het energiezuinige huis, een initiatief van het Groene Hert. zo lees ik in het regionale suffertje de Gelderlander. Het Groene Hert. Is een informatiecentrum voor duurzaam leven, lees ik verder. En het geesteskindje van onze GroenLinkswethouder Jan van der Meer. Groen Het, neem voor Groen Hart. Ja, ja, ik vat hem. Jantje heeft zeker te veel van de ruggen van hallucinerende dalmaraspadden gesnoept om tot deze briljante associatie te komen. Mijn rood doorbloed hart. ...pompt zich wezenloos bij het lezen van deze nonsens... ...laten zij zich bezighouden met het praktisch besturen van onze stad... ...in plaats van ons lastig te vallen met dit soort onzinnige links-ideologische speeltjes. Overigens, niet alleen links deed van zich spreken... ...ook onze rechtsliberale vrijgezelle leider des vaderlands... ...was deze week in de regio te bewonderen. Rutte in de ooipolder. Hij kwam niet voor de duurzaamheid maar om de deregulatie te prediken. Bij Hotel Oortjes hekken aan de Bizonbaai oreerde hij voor de lenzen van de plaatselijke media over de noodzaak van de versoepeling van regelgeving in ons land om ons zo uit de crisis te helpen. Nederland reist over de ruggen van de armlastigen. Zijn bezoek bleef ook niet onopgemerkt door de mannelijke naklopers, die zich frequent koesteren in het lentezonnetje aan het strand van de Bisonbaai. Van een afstandje stonden deze heren met zwengelend lid toe te kijken hoe het zwetsende orakel van Den Haag zich verlustigde aan al die media-aandacht. Mark had echter geen oog voor al dit door te veel zon verschrompelend mannelijk schoon. Zijn blik was gefixeerd op de jonge, appetijtelijke verslaggeefster van RTV Nijmegen 1. Daarmee is wat mij betreft meteen het gerucht ontzenuwd dat onze MP van de mannenliefde zou zijn. Rutte werd op zijn tocht door het Rijk van Nimwegen, overigens begeleid door onze eigen wethouder Jantje met het groene hert, die het waarschijnlijk wel teleurstellend vond te moeten constateren dat de begeerlijke VVD'er meer oog had voor vrouwelijk schoon dan voor hem. In zwaar vervuilende zwarte SUV-busjes werd er vervolgens over de hoogste dijk naar de walkade gescheurd. Jantje stapte zonder scrupules in, ruikend aan de macht, zijn duurzame principes gauw vergetend. Daar was het de beurt aan Jantje om Mark te imponeren met het megalomane uitbreidingsplan van onze stad. De twee hadden elkaar gevonden. Rutte zorgt er immers met zijn versoepelende regeltjes voor dat de malafide bouwvriendjes van de wethouder met gezwinde spoed Nijmegen kunnen dichtbouwen met energiezuinige woningen. Woningen die onbetaalbaar zijn voor een principiële bijstandstrekker als ik. Groen van ergernis neem ik een laatste slok van mijn Aldi-biertje en besluit mijn ontstemde gemoed en lijf en leden te verwennen met een douche. Minimaal een half uur Laat die cv-ketel maar razen, het is even tijd voor tomeloze verspilling.